Oh.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 Daar is hij. En um, ja, Er is een, kleine, een klein probleempje ontstaan tijdens een, een vlucht uh, ja, naar, van Transavia, Amsterdam, uh, Uganda, geloof ik uit mijn hoofd. En dan um, ja, moet u maar eens luisteren wat er gebeurt. Maak uw storing vast. Ja, heb ik al. Kijk recht voor u. Maak je zonder te kijken uw stoering los. Op moet u de riem stoppen. I don't go I don't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 ZANG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 I'm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 Zeg me, zeg me, Zeg jij vannacht bij mij zijn? Ik ga zo kennen, ik wil je bepennen. manjana, manjana. zo ze zegt ik zie je morgen. Zij laat me wachten, jump te kerel en ze lachen. Nou, wat ik zeg, het lijkt toch allemaal op elkaar. Het toch, covers. En ik ben benieuwd of Willem Bart ook bedreigd is, maar ik uh, hoop het uh, gewoon niet. Deze liedjes zijn dus populair. De zomer wordt uh, toch een beetje naar je toe gebracht in de winter, ik al zei, maar we gaan nu eerst ook even weer naar de andere muziek, hier bij Entertainment View op CFM Zandvoort. God Stil mijn wereld, zeg me wat je We waren pas nacht, zat in de klas Naar Tom als zijn willen voor Mark en Pas Jij zat voorin, geek achterom Ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom Je stuurde me terug, ik vind je lief Zit op een bolletje en ik ben verliefd Tien jaren later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 ik neem je mee hey hey hey hey Ik neem je mee hey hey Ik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 Geen gevoelens heb vooraan, voilà. terwijl ik nu alleen maar denk aan ah, ah, Wat zij is heel de wil zeggen wat maar. je. What I do. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee.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 Later in deze uitzending natuurlijk popstar Henry met Showbiz Nieuws. En we hebben zanger Alex van een bekend liedje, Het Bosje Roy Rozen. Hij heeft uh, samen met uh, Patty Brad een zinontje opgenomen. En daar hoorden we zometeen veel meer over. Maar ik dacht we gaan nog eventjes lekker door met een heerlijke dansplaat. De man, de de man, de de de man, de man, de man, de man, de de man, de man, de man, de man, de man, de man, de man, de man, que, que, no que man, de Oei, oei, oei, amore, no loira, vem maar. 9 C.F.M. Say hello. Yeah, do say. It's a new generation. It's a world wide. Of party yeah. Get on the floor, daddy. Get on Let me introduce you to my party people in the club. So, don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't, don't, don't get confused. No, cause you will lose, yeah. Man. Now, now, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. Diving. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool when you let me lie. Don't more me? just bed me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. LA, Miami, New York, say no more, get on the floor.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 To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 Zorgen, je lacht ons in de spijt. De boven van de zeewaarde is jouw kracht enorm. Het vol vloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hij, hij, hij, niet met volle teuggen. Zie je op de groep.